Goedendag en welkom bij Vergeten Artiesten hier op www.vergetenartiesten.nl. Fijn dat u allemaal weer luistert. Bedankt voor alle leuke reacties en de grote getalen die luisteren via Mixcloud of via Facebook. Of natuurlijk via www.vergetenartiesten.nl. Vandaag een ode aan Willy Derby, een documentaire en heel veel van zijn liedjes. Gaat u luisteren naar een muzikaal muziekmonument voor Willy Derby. Op Vergeten Artiesten? Natuurlijk onvergetelijk. www.vergetenartisten.nl. Lust voor het oor. Woorden houden op waar muziek begint. Veel luisterplezier!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 En ik haar bij de molen vond, zoete mijmering mijn ze mij in het oor, o oh heerlijk zand te zijn. De molen draaide lustig door, en ik verlieste ze mij. Daarbij die molen, die mooie molen.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 Daar woont het meisje, waar ik zoveel van hou. Daarbij bij die molen, die mooie molen, daar wil ik wonen, al zij ze wordt mijn vrouw. Het geluk en mensen deuren voorbij Het kijkt je aan, lacht je toe en het gaat weer heen Stikbeld is de liefde, slechts wat spelerij Voor je het weet, word je oud en je staat alleen Vrolijke vrijgezellen zwalken het leven door Eens komt de vraag die zij stellen ik leef, maar waarom en waarvoor? Als een man alleen is, en er ook niet één is die wat om ons heet en waarvoor hij leeft, is het hem beklagen Want lang zijn de dagen, als er niets gebeurt, geen die onentruur, niemand zet er zijn pantoffels op het kleedje, niemand als een moe is.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 zijn ze zij thuis en je zit met jezelf alleen. Jij zit alleen te gapen, stilte hangt in het rond. En als je eenzaam gaat slapen, krijg je een poot van je hond. Als een man alleen is en er ook niet een is. Zie wat om hem geeft en wat voor hij leeft. Is hij te beklagen, want lang zijn de dagen. Als hem niet geen de aan preurt. Niemand zet het hem van op het kleedje. Niemand als een moe is, die hem troost een beetje. Als de mama is en als er niet heen is, die wat hem omgeeft, doelen Dan zetten er schrijven van toch van zo op het spletje. Niemand als hij moe is die hem troost een beetje. Als de maar alleen is en als er niet anitien is. Die wat op heeft, doe root aan de leeftijd. Dring een lekker bakje koffie, terwijl je luistert naar vergeten artiesten met Mike Winkelman. Al dat jagerij, al dat gepieken, dient tot nergens voor. Draait er leed op hoe heet, ik ga gewoon gauw vandoor. Dan neem ik gauw mijn hoedje en ik zeg alleen daar daarbij, vaarwel, goodbye. Want zie, al de zorg, die, zo, die doet je veel meer kwaad dan goed, dan moet zo ook zijn. Komt er narigheid op weg, zo witte. nou dan kies de wijte weg. Wel, dan ik nee. hou mijn je en ik zeg, alleen daar weet, wel goed, vaar. Goed,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 En ik zeg, alleen dat weet waar wel goed bij. Want al die zorg die doet je veel meer zwaar dan goed, dan moet zo zijn. Komt er naar hij op weg zo ik zeg. nou dan kies de wijte weg. wel, Dan neem ik al mijn poedje en ik zeg, alleen dat weet waar wel goed bij. Maak soms een goudje, maak zich tot mijn strop. Wacht nacht mijn vrouwtje, mijn geduldig op. Vindt zij de dader van de eerste klap. Voor een met die poen beneden aan de trap dan neem ik gewoon mijn hoedje en ik zeg alleen ligt ik ding wel goedbye van al die zon die doet je veel meer kwaad dan goed dan moet het zo zijn er komt er naar, hij top met zoiets ik zeg. Nou, dan dan keer de wijde wegen Dan neem ik een mijn ja, en ik zeg alleen daar ik maar wel goed bij. Het oh, oude spreekwoord zegt volmaakt is niet op aarde, toch is alles op aarde waar. Tegenslagen zijn er onze te winnen, dus weet voordat je met klagen gaat beginnen, donkere wolken die...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 de wolken die verdwijnen, eenmaal zal de zon weer schijnen. Hou een lied en blijde lach voor elke.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 met fout niet te betalen geen diamant kan zoveel licht uitstralen jou te bezitten en jou te beschermen zou voortaan slechts mijn leven in hart zijn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 en nog wat ouder geworden, blij je weer liever in huis. Zing je bij het wassen der borden, vrouwtje bij jou, hoef met thuis. Vrienden zijn dan overbodig, langzaam komt dan de oude dag. Heb je elkaar het meeste nodig, zeg je met bemoedige lach, je bent met oud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 zij wil blik hem sterk, ze in doodsgevaar. Nu is hij gevallen en nu komt zij niet. Haar hart kent hij met het ogen. Het volk jeugd wild en bewogen. Zij kijkt in twee andere ogen. O, Maria Magdalena. Al de lelies zijn haar armen. Bloed vloeit er in de arena. En haar mond is rood als schermen, zwaar zijn haar ogen vol bloed. Als de velle zon van Spanje die te drijven rijpen doet. Zijdelijk warm zijn haar woorden, koud is haar hart als het noorden. Zo in de valarina zit Maria Magdalena.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 en die jongens die trokken samen op, scheelden een paar jaar. Twaalf ambachten, veertien ongelukken, een tijdje kelder geweest, zingende kelder. En toen kwam de Eerste Wereldoorlog. En dat was een hele goede tijd voor, voor het amusement. Net als de Tweede Wereldoorlog. De Eerste Wereldoorlog ook, de grenzen waren gesloten. Dus al die buitenlandse artiesten die konden er niet in. Dus er was voor de Nederlanders zelf veel meer werk. En uh, er ontstond dus een heleboel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 En zijn uh, broer, dat was Water en Vuur. Uh, de latere Loebendi was toen ook al een heel wonderlijk uh, type natuurlijk. Dus dat duo dat viel alweer heel snel uit elkaar. Zijn daar ooit platen over? Nee, uh, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nog lang niet. En toen zijn ze allebei een afzonderlijke carrière begonnen. Toen heeft de ene zich Loebendi genoemd. En toen heeft, Willy, heeft zich Willy Derby genoemd. En die naam Derby die komt van een Engels schoenenmerk, Darby. En ja. daar heeft hij zich naar genoemd.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 Ja, en pinda, pinda, lekker, lekker. Als je maar vijf centen biedt. Uh, oh, of je het lekker vindt of niet. Ik sta in dommel bij mijn trommel tot ik uit mijn jasje waai. Van je tank, tank, tang. Van je tank, tank, tang. shi de wie de wie Shanghai. Allemaal Willy Derby. Als zondagavond uh, <faction> de dorpsmuziek speelt. En daarbij die molen. Die mooie molen. Ja. We gaan naar Rome. En nou, twee ogen zo blauw. Vijf dagen naar Parijs. Noem ze maar op.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 Wij horen Adrie van Oorschot. Gaan. Ja, dat was ook Willy Derby. Maar je moet ver niet vergeten, het, is een, het was een vak, hè. Uh, het vak van humorist-conferencier, dat is een uitgestorven met Dat waren mensen die uh, moppen kwamen vertellen, Bij feestelijke gelegenheden. En ook liedjes zongen. En de mensen meelieten zingen. Een beetje plezier brachten. Je had ook in uh, cafés in de tijd, in de weekends en vooral met de kermissen...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 In Amsterdam op zien treden. Nou, dat was ongelooflijk. Het was dan 20 minuten. Moest hij in 20 minuten moest hij zich ook waarmaken. Het was bij Derby nog niet zo moeilijk, want hij uh, was al waar voordat hij erop kwam. Hè. Nou, was hij journaal geweest, de introductie van het orkest van Henk Neef in de Royal. En er ging het doek op, schijnwerper erop, en dan er kwam Derby. In rok, keurig. Altijd keurig in een uh, heel chic rockkostuum. Geen rok met een uh, zwarte das, maar met een witte strik. Want dat hoort, Een dus, uh, Rokkostuum hoort een uh, wit vest en een witte strik. En bij smoking een zwart vest en een zwarte strik. Vroeger kon het niet anders hoor. Nou, dan stond hij daar en uh, maakte hij zijn praatje. Uh, wat had hij meteen die zaal te pakken? Dan gingen ze lachen. Dan zong hij een liedje, een meezingertje. Nog een uh, conferentie, nog een meezinger. En dan zette hij de hele zaak op zijn kop. Met kloppen en staan. En, huppieke, en dan zakte de doek. Groot succes. Zakken halen, zakken halen. toets van het orkest. Oh, tien open doekjes. Dan ging de doek langzaam op. Rood licht. Derby stond daar en zong dan. Goeienacht nacht, moeder. goeienacht, nacht. Doodstil in die zaal. Het enige geluid dat je hoorde was zo. Een uh, neusje dat gesnoten werd. Nou, en als het...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 Een uh, man als Wilbrink, uh, die noemde zich de derbykoning. En die stond zomers met een tent op het strand. Ja, ja. En dan draaide hij niet de hele dag, draaide hij die derbyplaat. Met de, de koffergaan van. Ja. In zijn jonge tijd, ja. En uh, tegenwoordig heb je ook nog iemand als Willem Fokke. Dat is ook een echte derbyfanaat. Die heeft alle platen van Willy Derby op een paar na. Dag Willem. <laughs> en uh, ja, ik zou wel eens willen weten, hoe is die liefde voor Derby nou gekomen? Ik uh, ben...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 Moest hij natuurlijk wel eens overblijven in, uh, in een hotel. Ja, en of hij daar de escapades heeft gehad met vrouwen, dat vermeldt de geschiedenis niet. Ik neem aan dat het een gezonde kerel was. Willem Fokke, ik las in een boek van Eddie Christiani dat als derby optrad, dat hij dan van die gepoederde handen had vol met gouden en diamanten ringen en dat hij dan smartelijk zong uh, als ik kijk naar je werkloze handen.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 uh, ik weet nog dat, dat, dat, dat liedje waar ik altijd vreselijk om had moeten lachen. Alhoewel dat, uh, je mocht er niet om lachen, want het was een drama. ergens bedoeld, ja. De, hij zong dus scheiden tot lijden, afscheid brengt leed. Aan de weer van de oude kijken um, Witte Rozen. Ja. Ja. daar gaat mijn spaarpot open. Oh, uh. ja. Wat het mooiste vond ik, uh, uh, uh, dat was iets van een stierengevecht, een liedje, en dat ging van en zij zit in de loge met een roze in de hand en ze heet Maria, genaamd Magdalena. Kijkend naar het schouwspel van Bloed en van Zaand. Het oude ridderspel van de Spaanse arena. Da, da, da, da, da, da. <laughs> zo ging het verder, ja. Uh, die persoonlijkheid van zo'n man. Hè. En uh, als het dan zo echt is, hè. zoals Heintje Davids ook, was gewoon echt. Ja. Het was niet adembenemend van tekst en niet letterkundig ja. en zo. En, maar het zijn eerlijke, eerlijke mensen in ons vak die, die gewoon lekker zingen en het was fijn. Hoe kwam...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 Uh, die is gaan zwerven met een vriend en dan optreden op straat. Hè, stendelen noemen ze dat. Uh, Degenslikken, allemaal zo'n beetje aan de marge van het artiestenbestaan. En die dan zelf uh, begint voorzichtig teksten te schrijven. Beetje optreedt in Rotterdam, in cabarets, in een rood hemd met een uh, vurig repertoire. Dat was zo rond 1913, zo vlak voor de Eerste Wereldoorlog. Uh, protestliederen. En dat lukte weer niet. En dan had hij weer een gedachtenleesnummer met zijn dochtertje.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 Jij zegt, mag ik je even in de reden vallen... dat in de tijd dat hij kinderen kreeg... Uh, leven die nog, je weet? Ja, er is een zoon uh, van uh, meneer Pauwe... en uh, dat is de heer Van Dijk in Amsterdam... En die heeft mij een hoop verteld over zijn vader. Ja, ja. Jaak, uh, hebben andere zangers... zangeressen wellicht ook dat repertoire van uh, Derby overgenomen? Ja hoor, hij heeft toch wel een behoorlijke invloed gehad. Uh, zeker bijvoorbeeld uh, Johnny Jordaan... heeft nog alles dingen van hem gezongen. Willy Alberti...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 Willie Derby. In deze Wie in het Nederlands wil zingen, hoorde u zijn levensverhaal. Samenstelling, Jaak Kleuters en Herman Stok. Ik zing nu dwazen goed blijten. mijn zing maakt op ons inzetten. Het klinkt toch geks, u doet het best niet op de tekst te letten.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 Tipitipitom, tipitom, wat een lekker liedje, aardig melodietje waar je van geniet. Pom, pom, pom, tipitipitin, tipitin, tipitipitom, tipitom. Allemaal alle dingen kan je erop zingen, is die goed of niet? Pom, pom, Een barbier die scheerde me in terwijl hij een ongeluk dat had. Hij sneed me op slag, maar hij zei, ach, mijn me dat maakt dat. Ik loop hier toen naar de kapel. En liet toen me wond herstellen De dokter, o oh heren, sneed me toen weer Ga je nog meer vertellen Tipi tipi tin, tipi Wat een lekker liedje, aardig melodietje Waar je van geniet, pom pom pom tipitipitin, tipitin, tin, tipi Allemaal dingen kan je erop zingen Is die goed of niet, pom pom Tipitin, tipitipiton, tipiton Wat een lekker liedje ja, aan een melodietje waar je vangen niet Pom, pom, pom Tipitipitin, tipitin Tipitipiton, tipiton Allemaal dingen kan je er wat zingen, niet je dat niet Pom, pom, pom Ik had chance bij een vrouwtje in Brussel Ze heette Margrethe Ze husselde echt, kuste niet slecht, maar is echt een puzzel.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 wel de voorstelling de nacht en wel te rusten. Luisteraars slapen nu, Marazah. De vroeg gaat nu sluiten, wel te rusten. De nacht en wel terusten. De straat slaapt numaal dacht. De avond gaat nu sluiten. Wel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 is sensible as can be my baby don't care who knows it my baby just cares for me We have a start of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 omdat ze radio kapan is, wat voor de buren nog van al is, weet je ding